Noord-Brabant heeft het meeste geld uitgegeven aan de wijziging van de naam van de hoogste functionaris van de provincie van Commissaris van de Koningin in Commissaris van de Koning. Uit een onderzoek van de NOS op 3 blijkt dat de Brabanders 13.500 euro hebben uitgegeven voor vervanging van onder meer briefpapier en naambordjes. Gemiddeld betaalden de provincies er zo'n 5000 euro voor, al waren er ook provincies die klaar waren voor een paar honderd euro. Het weer. Vannacht en morgen zijn er vooral in het zuidoosten en zuiden nog wolken. Elders is het vannacht nevelig en schijnt overdag de zon volop. Het wordt dan 20 tot 25 graden. Zondag is het overal zonnig en nog een graadje warmer. Dit was het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie. Er zijn werkzaamheden op de A4 richting Den Haag. Daarom staat er bij Hoofddorp twee kilometer file. Er zijn maar twee rijstroken open. En er is vertraging op het spoor tussen Meppel en Steenwijk. Heb je meer dan een uur vertraging, want door een aanrijding rijden er geen treinen.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 Goedenavond, en we eens langs de lijn van vrijdag 5 juli... met natuurlijk veel Tour de France. De zevende etappe bracht een Sloaakse etappenwinnaar. Het is Peter Sagan die eroverheen komt. Degenkolb is te vroeg gekomen. En het is Peter Sagan die de etappe wint. Zometeen het etappe overzicht. De interview is de analyse van Enke Lubbening en een reportage over de drager van het geel. Dus Daryl Impe, de eerste Afrikaan in de leiderstrui. In Zuid-Afrika zijn ze trouwens ook blij met hem. De weg, she called it Yellow Friday back home. So, uh... En we hebben het straks ook nog over volleybal. De Engelse mannen hebben weer een... Uh, weer een gewonnen in de World League. We gaan erover praten met verslaggever Maarten Tip en bondscoach Edwin Benne. En aandacht voor de Formule 1, de bandenkwestie. Een interview met Kees van der Grind, die voor Bridgestone jarenlang bandenadviseur was voor Michael Schumacher en Ferrari. Hij haalde opgelucht adem na de race op Silverstone met de ontplofte banden. Daar mag Formule 1 dus over, in ieder geval de autosport in het algemeen, blij zijn dat dit niet voor een grote catastrofe gezorgd heeft. Dat er meer tot 11 uur. Een en mooie live sports. Marcella Mesker op Wimbledon. Het dak ging dicht en Andy Murray ging uit zijn dak, had ik de indruk, voor het dak dicht ging. Ja, het was natuurlijk ook een beetje een rare beslissing. Want ja, Murray tegen die Paul Jursi Janowicz, leidt met twee sets tegen één. Hij sloot net die derde set winnend af, nadat hij 4-1 achter stond. En ineens vijf games op rij maakt. Dus nogal het momentum, zou je zeggen. Dan wil je door, dan wil je meteen Janowicz in het begin van die vierde set de kop indrukken. Ja, dan komt de scheidsrechter, de hoofdscheidsrechter de baan op, die zegt, nou jongens, ga maar even naar de kleedkamer, want we gaan het dak dicht doen, de lichten gaan aan, want uh, de wedstrijd kan niet afgespeeld worden onder daglicht, dus uit voorzicht beginnen we nu alvast met het dak dicht te doen. Hm. Nou, Murray was uh, furieus, die wilde dat dat pas ja, een half uur later, als dus echt uh, daglicht verdwenen was, want ja, het is tenslotte een auto-toernooi en hij staat wel tegen de hardste serveerder uh, van het toernooi met 225 kilometer per uur, en nu speel je op een indoorbaan, en uh, ja, de de, de tijd van uh, retourneren is een, uh, minder dan een, een halve seconde. Dus onder het dak uh, is dat denk ik nog moeilijker voor Murray. Dus kortom, twee keer pech voor Murray, die wel 2-1 in sets lijkt. Ik had wel de indruk dat Janovic er blij mee was. Hij was een beetje toe van een ja. kort breekje, of niet? Absoluut. Kijk, als je 4-1 voor staat en je verliest dan de set met 6-4... Dan, dan ben je gefrustreerd. Dus dan moet je eventjes een pauze nemen. Nou, nou ja. dat heeft hij kunnen doen. Droge kleren aan, coach erbij... Dus uh, dit is ideaal uh, voor de pol om er nu weer flink tegenaan te gaan. Het is wel genieten geblazen voor de mensen die vandaag een kaartje hebben weten te bemachtigen. Trouwens ook voor de mensen die via televisie of radio volgen. Na Djokovic del Potro. Wat een wedstrijd was dat hè. Ja, we zitten hier nu al acht uur achter elkaar op het centenkoord. En het is van bal één, vanaf één uur smiddags... het is hier dan een uurtje vroeger, het is hier net negen uur geweest... is het spectaculair tennis. En wat uh, Novak Djokovic en uh, Del Potro hebben laten zien... de nummer één en de nummer acht van de wereld... Ja, dat was een weergaloze wedstrijd. Ik, ik denk niet dat dat nog uh, overtroffen kan worden in de finale. 4 uur en 43 minuten. De langste halve finale uit de geschiedenis van Wimbledon. Een, een uh, mentale veerkracht van die lange Argentijn. Want in de vierde set kon het al gedaan zijn. Had Djokovic in de tiebreak twee matchpoints? 6-4 stond het. Maar ja. Del Potro kwam terug. En dan niet zo'n klein beetje ook. Hè. Want dan komen die voorhands. De kenmerkende uh, slag van uh, Del Potro. Waarmee hij zo hard en zo mooi speelt. Dus ja, het, het was een genot om te zien. Hij sleepte er een vijfde set uit. Maar uiteindelijk denkt hij dat hij het uh, fysiek heeft moeten afleggen. En, en dus zijn service uh, verloor. Dus Djokovic uh, door... Maar zijn tweede Wimbledon-finale, ja. elfde Grand Slam-finale. Maar het was uh, weergaloos tennis. Ja, uh, je zit weer naar weergaloos tennis te kijken, volgens mij, als ik het uh, publiek zo hoor. Ja, het is uh, de openingsgame uh, van de vierde set. Murray leidt dus uh, twee sets tegen één. En het is 15:30 op de service van uh, Janowicz. Ja. Kijken of Murray misschien hier breakpoint kan maken. Goede service, return is goed. Voorhand Janowicz, dubbelhandige backhand langs de lijn. Voorhand van de pol, rally is aan de gang. Wie neemt er als eerste een beetje risico? Dat doet die pol, want die speelt brutaal met veel lef. En ja, die slaat dan een winnaar. Nee, Murray heeft hem nog, maar die lop die gaat uit. En dus komt Janowicz terug in de game naar 30 gelijk. Was dus eventjes spannend of het daar breakpoint zou worden. Wordt het niet. Maar goed, we moeten nog een hele set. Ik ben benieuwd of Janowicz zich kan herpakken aan het begin van deze vierde set. Goed, we blijven het volgen, vanzelfsprekend. al gaat die partij door tot na middernacht. U kunt het horen op Radio 1. De zeven etappen van de Tour ging van Montpellier naar Albi... over ruim 205 kilometer. Dat leek vooraf een etappe voor de avonturiers, maar het liep allemaal anders. De Cannondale-ploeg van Peter Sagan had hem namelijk met rood omcirkeld op de kalender. De Cannondale-ploeg, die zijn een truc speciaal van plan. Maar die proberen gewoon de andere sprinters te lossen. En er gaan er al wat af. Mark Cavendish in het gezelschap van een aantal ploegmaatregelen... Op achterstand en waaide er maar eventjes een windje, zeg. We hebben het wel even nodig, kunnen we wel even een uh, verfrissing gebruiken. De broertjes van Poppel, Boy en Danny ook allebei op achterstand het zou misschien een massasprint worden, maar uh, in het midden zat nog een uh, drie bergjes en uh, dat was veel. ze gingen race veel te hard op. Terwijl ja. ik nu ook hoorde dat Sjoerdie uh, Hogeland uh, gelost zou zijn, wordt gemeld door de organisatie, net als uh, Matthew Gos ja, en problemen voor de sprinters want uh, Gruipel en Kittel die hebben allemaal. Wij moeten los uit dat peloton. Waar het met name de ploeg van kennendelen is. Die probeert tempo te maken. En hier is even een windje. Oh, heerlijk. Het werkt even verfrissend op ons. Op deze bloedhete dag in het zuidoosten van Frankrijk. En nu zien we een voormalige gele truidrager. Die zien we wegrijden uit het peloton. De Belg Jan Bakelands, die probeert. Het krijgt twee man achter zich aan. Peloton weer aaneengesloten op één lang lint. Acht seconden is het nog maar. De voorsprong van het drietal op peloton. Terwijl wij Albi binnenrijden dus. In de slotkilometers van deze etappe. Ja, is Peter Sagan die er overheen komt. De is te vroeg gekomen en het is Peter Sagan die hier de etappe wint voor John Degenkolb. Ik ben very happy En ik thank je mijn team because without my team I can't do this work what I did and this victory is for all. Yeah, it's all together our team. Ja, zegt Peter Sagan. We gaan. De... Ik zal direct contact zoeken met Henk Lubberding voor zijn analyse. Maar eerst nog even kijken hoe het bij Janovic tegen Murray is. Marcella. Ja, 1-0-4 de set voor uh, Jarzy Janowicz. Dat is 24 e geplaatste uh, uh, pol. Hij is ook pas 22 jaar, een jong ventje. Maar wat is die goed en wat wordt dit uh, op zeker een top 10 of een top 5 speler. En uh, ja, wie weet als hij zijn hoofd uh, goed uh, op orde heeft... Uh, kan hij misschien zelfs nog wel uh, hoger komen. Want deze man die kan alles. Hij heeft de power, maar hij heeft ook de touch. Hij is lang, hij is 2 meter 3. Maar hij heeft ook atletisch vermogen. Dus ja, dan, dan heb je eigenlijk alles. En hij is een beetje crazy. Dus um, voor niemand bang. En, en ook dat is een kwaliteit. Uh, Murray nu op uh, 15-0. 1-0 achter dus. Want uh, Janovic begon met de service. En uh, dan gaat de rally weer de harde voorhand. Uh, probeert een uh, winner te slaan. Soms wat ongeduldig. De pol en hij uh, mist. Dus het wordt uh, 30-0 voor Murray. Die moet een beetje zuinig spelen in deze set. Hij staat 2-1-1 sets voor, dus er is niet zo heel veel aan de hand. Hij moet geen rare dingen doen en dan denk ik dat hij toch gewoon in 4 sets uit gaat slepen. Goed, terug naar de Tour. We hoorden net Sagan al. Uh, hij versloeg onder meer John Degengold, de renner van Argos Shimano. Steven Dalebout sprak met de wegkapitein Roy Curvers. Ja, Het was uh, wederom een dag van oorlog. Hè? Dit keer om, om terug te komen in die voorste groep bij het peloton... Mm. Nou, hoe was dat? Hoe scherp werd die oorlog gevoerd? Ja, dat was gewoon uh, uh, ja, alles of niks natuurlijk. Hè. Dat uh, op een gegeven moment uh, deel de koers hard maakt en, uh, en het peloton uh, breekt op die klim. Dan, uh, ja, wij hadden gewoon het plan om met uh, een aantal mannen bij John te blijven. En de rest uh, proberen massa terug te brengen. En uh, ja, in eerste instantie zaten we met, uh, met, met drie man van Lotto en twee man van ons die achtervolging te doen uh, in de tweede groep. En uh, ja, dan op een gegeven moment uh, heb je door dat dat niet snel genoeg gaat en dan uh, moet je keuze maken of wachten op, uh, op Quickstep of, of vol door blijven gaan met de kans dat je uh, eigenlijk allebei doodbloed. En toen maakten we de keuze denk, om op uh, om Quickstep te wachten. En uh, ja, goed, ik dus denk uh, 50 60 kilometer hebben achter uh, we achtervolgd en dan kwamen we kwamen niet echt dichter en uh, ja, we hadden uh, met, met nationaal afgesproken van uh, ja, als een van die andere ploegen laat gaan, dan stoppen wij ook meteen, omdat we ja, het ding komt natuurlijk van voren. Uh, voor hem is het ook een kans. En, uh, Zit, ja, dat... Jullie, jullie hoeven niet zo erg als bijvoorbeeld Lotto. Ja, precies. Wij, uh, wij, wij hadden het minste te verliezen daar. En uh, op een gegeven moment besloot uh, Kev om te stoppen met rijden. Dus toen zijn we ook meteen gestopt. Ja, en toen, uh, toen inderdaad Lotto ook strepen doorzetten, was voor jullie snel bekeken. Ja, precies. Het ja. is dus gewoon uh, die dagen zoals deze, weet je dat van tevoren dat het uh, twee kanten op kan vallen. En uh, ja, je moet niet van bij voorwaarts zeggen dat het uh, dat geen kans is voor, uh, voor Marcel of voor. Uh, uh, voor Kevin is of voor Kruipel. Maar de koers moet wel een beetje vallen zoals uh, in hun voordeel. en Vandaag was dat niet zo. En, uh, uh, dan uh, moet je er vol voor gaan om te weer het nog recht te zetten. En als het dan niet lukt moet je ook niet uh, teleurgesteld zijn, denk ik. heel gooit de hele dag de zweep over Dat resisteert voor hun ook in de overwinning. Maar heb jij de sprint al inmiddels teruggezien van Degenkopp met Sagan? Ja, ja, ik heb de sprint van, uh, van John teruggezien. En, uh, in feite denk ik dat hij niet zo heel veel verkeerd doet. Hij, uh, hij uh, gaat vol vertrouwen aan en... Uh, Misschien niet te vroeg, maar uh, ja, op zo'n moment heb je geen keus. Dan, uh, als hij dan wacht uh, tot Zagan tot aangaat, dan is hij sowieso te laat. Dus ik denk dat hij uh, zelf gewoon een hele goede sprint gereden heeft. En, uh, ja, met een beetje meer geluk uh, win je wel. En uh, ja, Sagan die, die straft het gewoon af. Die, uh, die pakt hem verdiend, denk ik. De eerste etappen waren jullie heel erg tevreden, uiteraard. Gisteren waren jullie heel erg teleurgesteld. Uh, maar als je zo naar de eerste etappes kijkt van deze Tour de France... gaat de wegkapitein dan tevreden... De Pyreneeën? Ja, ja, zeker. Ik bedoel, uh, we, doen, uh, we doen met twee man mee voor de overwinning. En uh, ja, zeker in, in de sprints uh, waar, we tegen, uh, waar we tegen Cavendish en, uh, en Gruipel hebben gesprint, uh, uh, voelen we gewoon dat we, uh, dat we zeker niet de mindere zijn van die, van die mannen. En uh, nou, ik zei voor de Tour dat... Uh, 33,3% kans was als die drie mannen tegen elkaar sprinten, uh, wie dat zou winnen. Ik je hebt gelijk gekregen? Ik heb gelijk gekregen. Dus drie, drie, keer, drie keer hebben ze tegen elkaar gesprint en uh, allemaal er één keer gewonnen. Dus uh, wat dat betreft moet je niet ontevreden zijn. De toerblik van Henk Lubberding. Ja Henk, goedenavond. Goedenavond. Het um, was een beetje saai, vond je niet? Nou, ah, begin jij nou ook al. Het was een boeiende etappe, Henk, vond ik uh, vandaag. Vond je niet? Ja, je moet dus weten hoe hard dat er gereden is. En als er zo hoog tempo opgelegd wordt, ja... dan is het aan de finale, heb ik mensen zien aanklampen... dat ik de verslaggevers hoorde praten. Ja, nou, die zit op Vinkertouw. Ja, ik zag Sjavanel ook op Vinkertouw zitten, maar hij bleef op Vinkertouw zitten. Ze zaten allemaal daar aan het nekkie. Dus nog eens weer uh, een, een diep respect en grote complimenten... voor het Kennedeelteam team van Zagan. Zodan, hoe die gereden hebben, dat is ongelooflijk. 150 iedereen... kilometer, geloof ik, op kop, hè? Ja. En dan... Uh, Jesse Sprinter dus eraf. Even daarna uh, Kruipel en uh, Kittel eraf. En toen denk ik... Nou, ze rijden zeker door te aan die sprint. Want anders is het uh, allemaal voor niks geweest. En nou, maar kijken hoe het ervoor staat. Uh, toen was ik wel verbaasd... dat die gasten daarachter toch niet dichter kwamen. Ja, Kruipel dus kwam dan nog bij dat groepje ervoor... Met, uh, met Kruipel en, en Kittel. Ja. En dan... Uh, ja, wie heeft daar nog de meeste belangen? Ja, eigenlijk uh, Kruipel nog het meest... En Kevin dus misschien ook wel. Maar ja, die hadden al zoveel kruid verschoten, die mannen. Als die doorrijden, dan, nou ja, dan kunnen ze in de sprint ook niet meer datgene doen. Dat heb je gisteren gezien. Wat nodig is om een Sagan of uh, nog andere sprinters die makkelijker berg oprijden... om die te kloppen. Ja. Dus zo wordt er uh, uh, gekeken en berekend. En ik kan schijnbaar toch aardig voorspellen. <lacht> ja, gisteren ja, ik zei ik al, ze dan die ja. gaat uh, winnen. Ja. Ja. Mag je even onderbreken? De, kom zo bij je terug. Er uh, zijn ontwikkelingen op Wimbledon, Marcella. Ja, break voor Andy Murray. Derde game al, begin vierde set dus. Dus dit uh, gaat de goede kant op voor Murray. Die is uh, vastberaden deze partij in vier sets uit te maken. 2-1 nu voor de Brit tegen Jurzi Janovic. Wie gaat er winnen bij tennis, Henk? Je kan toch goed voorspellen. Nee, daar ga ik, ga ik me niet aan wagen. Oh, toch niet? Oké. Okay. Nee, ik heb vandaag ja, al is... een paar, <laughs> paar hectische partijen gezien weer op het, uh, bij de mannen. Uh, ja, dat was ook wel uh, heel, heel bijzonder. Maar laat mij nou maar bij Wuren houden. Maar die Sagan, je, je zei het inderdaad... Maar de, de, de, gisteren inderdaad zei het al... maar die tactiek, hè, vlak voor zo'n zwaar weekend... om dan zo hard op kop te gaan rijden... je verspilt natuurlijk wel ongelooflijk veel energie. Ja, wat, wat, voor is... neem, wat voor risico neem je dan? Nou, je, ze nemen helemaal geen risico. Het was hun enigste kans voorlopig. Maar anders moeten ze weer wachten tot na de bergen, en dan krijg je echt weer een vlakke rit... Ja, wat weer echt uitgespeeld wordt voor Kevin, dus en een kruipel, want zo ligt die rit ervoor. Ja, en dan komt hij in principe iets tekort, en hij moet het hiervan hebben. Ja, dus hij deed al sowieso goede zaken met die sprint onderweg. Je kunt wel zeggen, je ja, staat aan de straatlengte voor, maar hij kan ook nog iets tegenkomen. Dus, ja, dus dat is al meegenomen. En, als je, en, en dan kun je altijd nog uh, ja, de kaarten nog een keer gaan bekijken, dat hebben ze gedaan. En je moet niet denken dat ze met zes man op kop hebben gereden. Hij had wel zes man voor zich rijden, maar die reden alle zes niet op kop. Ja. Er waren drie, die hebben zich helemaal uit de naad gereden. Want die jongen die nog op het laatste sprint aantrok, ja, die heeft de hele, de hele dag ook voor hem gereden. Niet dat dat geen moeite kost, maar kijk, ze, ze, ze, ze gebruiken niet de hele ploeg. Ze, ze, ze rijden niet iedereen naar God. En dat is een heel belangrijk iets... Dat je, dat je heel goed weet van, nou ja, die mannen, ja, je moet nog mannen in die finale over hebben... die dat hoge tempo kunnen rijden. Anders vliegen ze links en rechts om je oren. Dat is ook waar iedereen de schrik van heeft. Mm. En uh, dan kunnen die gasten allemaal wel roepen en denken... ja, maar die drie die krijgen ze zo nog niet terug. En hoe lang duurt het wel niet voordat ze ze terug hebben? Nee, ze willen ze helemaal niet terug hebben. En je moet ook niet te dicht erop rijden. Want dan krijg je dus mannen die, uh, die gebruiken dat groepje als springplankje... Ja. En de rust bewaar je door net die afstand te houden van 30 seconden... dat het voor een éénling eigenlijk niet te doen is om naar die drie, to drie toe te rijden. En de boel zo eigenlijk op afstand houden. Een elastiekje laten zwemmen. Ja, dat, dat ja. is de tactiek, uh, ja, zeg ik wel eens... Die verandert niet. En dat spelletje speelden wij vroeger ook al. En dat wordt nog steeds gedaan. Alleen, het gevaar dreigt dus dat, dat ook jouw, jouw ploegmaten... die jij op het laatst in de laatste vier, vijf kilometer... wanneer dat tempo omhoog moet... om mannen zoals Chavanel, uh, Kwiatkowski... Ja, die liggen op de loer. Bozenhagen liggen op de loer. Ja, die zitten in die laatste vijf kilometer gewoon te hopen... dat het een klein beetje stilvalt en dat die mannen uh, doorzakken. Ja. En je zal maar Bakerland zijn, zeg. Ja, hij ah, probeer uh... ja, probeerde het weer en dan krijg je zo'n... Uh... Ja, maar je, kijk, hij, hij doet dat eigenlijk ook om voor het team... Uh, kijk, Vojt vliegt er gelijk vanuit vertrek weer in. En dat doe je ook een beetje als ploegmaat om, om iets, iets terug te doen. En je rijdt in de kijker, en, uh, maar daar is tegen beter weer te in. Hmm. Maar nogmaals, kijk, je ploeg gaat wel de hele dag op kop gereden. En je, je, kunt, dus, je kunt ze het zo moeilijk maken. Ja. Alleen, dat groepje had geen drie renners moeten zijn. Dat hadden er een stuk of zes moeten zijn van verschillende ploegen. En die elkaar ook verstaan. Ja. En is... dan heb je kans om een etappe te winnen. Maar Baakland, die stond nog te dicht. Dus ja, dat wouden ze ook nog niet uit handen geven. Maar dan zag je weer, de laatste 20 kilometer kwam er een renner van Green, green Edge bijrijden, De laatste 15 kilometer komt er nog een mannetje bijrijden Om toch die gele trui weer niet in gevaar te brengen. Dus dat is de enige ploeg die daar nog belang bij had. En ja. voor de rest hebben die... Die mannen van Sagan uh, hebben alles onder controle gehad. En ik vind het uh, heel knap dat ze er in de laatste kilometer nog konden... om nog zo'n tempo op te voeren. En zelfs nog een, een renner over hadden die nog de sprint aan kon trekken. Ja, het liep, het liep uh, ja, precies volgens hun planning. Geweldig. We hebben Roy Keuvers al gehoord van, uh, van Argos. Even naar een andere uh, Nederlandse ploeg, uh, vakantseleid DCM. Uh, Steven Dalewoud, die sprak met de ploegleider Daan Luiks. Wat is het goede nieuws van vandaag? Nou, het goede nieuws is dat we ten opzichte van vorig jaar op deze dag Wout pools viel. En ik denk dat heel weinig mensen daarbij stilgestaan hebben. Maar ik sta nu met kippenvel op mijn armen. Omdat dat mij natuurlijk nog heel erg goed bij staat. Uh, het was net voordat echt echte bergen begonnen. En toen ging Wout uh, ontzettend hard onderuit. En dat was uh, vandaag. En, uh, vandaag is Wout binnengekomen en een uh, lach op zijn gezicht. En zei hij zei tegen mij dat hij zich heel erg goed voelde. En dat deed me heel erg goed. Ja. Uh, en als beste Nederlander in het klassement, voor wat het op dit moment al waard is, gaat hij... Uh... De Pyreneeën. Ja, dat zegt me nu niet zoveel. Uh, we hebben het echt over secondenwerk. Het is belangrijker dat hij zich goed voelt, het team uh, zich goed voelt. We hebben nog geen echte grote schades. Vandaag hebben we wat valpartijtjes, maar het is niet echt uh, onomkeerbaar. Dus nou, we zijn best tevreden over de eerste week. Ja, je zegt, het is precies een jaar geleden. Ben jij zo bijgelovig dat je dan vandaag extra vrees hebt? Nee, maar het is toch wel een gedenkwaardige dag voor ons. En, uh, ik was niet de enige, want ontbijt vanmorgen had ik het met Hilaire over een... Uh, Hilaire. Ik zei zo ze van, het gaat allemaal goed. en Toen gaf hij ook aan van... Uh, het is vandaag de dag. En dus kan Wout Poels nu voor het eerst in de Tour de France aan de bergen beginnen? Ja, dat klopt. Dus ik ben uh, heel erg benieuwd morgen. Uh, hoe is hij? Ik bedoel, um, hij is nog steeds natuurlijk ook terugkerend hè, van die val van vorig jaar. Hij heeft het hele seizoen in aanloop genomen. Hoe is hij nu? Uh, nu is hij echt goed. Ik heb het gevoel dat hij in de ronde groeit. zoverre dat dat kan. Uh, de eerste dagen was hij minder goed dan nu. Dus dat is een heel goed teken. Aan de andere kant, maar dat heb ik vanmorgen ook al gezegd, ik, ik verwacht nog wel een paar dagen dat Wout het moeilijk gaat hebben. Het is bijna onmogelijk om naar zo'n val terug te keren en dan meteen drie weken goed te zijn. Uh, dus zelf verwacht ik dat hij een paar hele goede dagen gaat hebben, maar ook wel eens een slechte. En dan zien we wel wat er gebeurt, maar tot nu toe zijn we dik tevreden. De dagen van Danny van Poppel zijn uh, natuurlijk al geweest in de, de sprintetappes. Een paar mooie uitslagen neergezet, derde, veertiende, achtste werd hij. Um, wat zijn de afspraken met hem over die bergen? Hij zal uiteraard in de bus, achterin het peloton of achterin het veld plaatsnemen. Maar wat zijn er voor afspraken met hem gemaakt daarover? Nou, we zullen gewoon dag bij dag kijken. Uh, als hij morgen aangeeft, nou het zit erop, nou, dan gaat hij lekker naar huis. Uh, er wordt ook gesproken van, ja het is maandag rustdag, laten we kijken wat we dan met de rustdag doen. Ja, automatisch krijg je dan dinsdag tijd, dat kan niet op zijn gemak. Dan heeft hij eigenlijk twee rustdagen en dan kan hij nog een paar keer sprinten. We laten het op dit moment aan hem over en we zouden zelf vinger aan de polsen. En als wij denken dat het te gek wordt... Dan grijpen we in en dan gaat hij naar huis. Uh, Johnny Hoverland ja, was ook even gevallen. Hè? Gaat het goed? Ik bedoel, ja, wat zou een dag voor, voor hem zijn in de Pyreneeën? Ja, kijk, Hij is wel een renner die, die, dat, die dat zou kunnen een lange ontsnapping. Eh, en, en misschien is dat ook wel van plan. Dat gaan we de komende twee dagen zien. Het gaat goed met hem? Het gaat in ieder geval heel goed met hem. Ja, hij heeft weinig last van zijn elleboog. Er zijn al een paar hechtingen uitgehaald. Dus, nee, dat komt goed. van Vakantse DGM. Morgen, Henk, um, gaan we de renners zien? Ja, ik verwacht dat wel, ja. Ik verwacht het wel. Ik denk dat, uh, dat het vroem vroem wordt. Het ja. brommetje gaat aan. Hij zit al te popelen. Hij zit gewoon mij al de hele week te popelen. Want uh, ja, ik heb voor een tijdje terug al gezegd... dat hij zich niet kon inhouden. Ja, en Contador, kennende. Ja, het zal tussen die twee gaan. Ik zie Ritsi Port op kop rijden met vroem in het wiel. En Contador die zal weer plaastootjes misschien gaan geven. En dan gaat Vroem de brommer aanzetten. En eens kijken of Conta daar wel mee kan. Ja. Alhoewel, ik moet wel zeggen. De laatste anderhalve kilometer. Wat ik heb kunnen vinden. Dat schijnt uh, redelijk. Voor bergop vlak te zijn. Dat noemen ze dan vlak. Maar in ieder geval laat me zeggen dat het 3 uh, of 4 procent is. En, uh, dus voor die tijd zal er toch al wel uh, een gaatje geslagen moeten worden. En ja. ik hoop dat de mollema erbij zit. Dat Poels erbij zit. Dan zijn we als Nederlanders al heel gelukkig. Dat ze aan kunnen klampen. Maar ik ben bang dat dit drie, drietal toch wel een, een lesje gaat weggeven. Ja, goed. We gaan het zien. Want uh, eerst een call van de buitencategorie tegen het einde... en dan uh, de finish op een call van de eerste categorie. Ja, we gaan het zien. Dankjewel. je okay. tot, tot morgen. Oké, okay, tot morgen. Dag Henk. We gaan naar uh, Marcella Mesker. Murray Hill in extase of uh, valt het tot nu toe nog wel mee? Nou, het publiek uh, begint uh, redelijk uh, losbandig te worden. En ook op Henman uh, Hill, ja, Murray Mountain heet het. Nu oh, Murray jaar, Mountain, ja helemaal, sorry. Heel, ja. helemaal gek. Want ja, die zitten natuurlijk al vanaf één uur eigenlijk te wachten op die wedstrijd van, uh, van Murray. Hebben lang moeten wachten naar die eerste halve finale. Maar ze krijgen natuurlijk wel wat uh, moois voorgeschoteld. En als Murray dit daar nou ook nog kan afmaken. Hij staat een break voor. Het is 3-2 in de vierde set. Hij hoeft alleen nog maar een paar keer zijn service te houden. Ja, en dan staat hij in de finale. Net als vorig jaar. En dan kan Engeland weer opgaan voor de Wimbledon-titel waar ze zo naar verlangen. Fred Perry, ja, die man die blijft terugkomen in het nieuws. 1936 de laatste Brit die Wimbledon won. En oh, wat willen ze met z'n allen zo graag dat hij wint. Djokovic wacht uh, aan de andere kant uh, van het schema. Kan Murray daar uh, tegenaan komen? Ik denk dat deze Janowicz nog wel wat gaat proberen hoor. Als hij alles of niks gaat spelen, dan uh, kan je ook dekking zoeken. Dus je weet het niet. Maar in ieder geval ziet het er goed uit uh, voor Murray. Twee sets tegen staat hij voor en 3-2 in de vierde. Vijf voor half elf op Radio 1 bij NOS, langs de lijn. De honderdste tour leverde gisteren een uniek moment op. Voor het eerst mocht een Afrikaan de gele leidersstrijd aantrekken. Een Zuid-Afrikaan Daryl Impey van Orica Green Edge. En vandaag staat hij voor het eerst in het geel op de fiets. En Jeroen Wielaert die volgt hem. Een half uur voor de start komt hij de bus uit... op de Esplanade Charles de Gaulle in Montpellier... Het changed my life. This, you is a dream come true. You know, today I'm De trui heeft zijn leven veranderd. Een droom kwam uit, onbeschrijfelijk. Op het dak van de wereld. Een gele trui. Het overkomt je maar eens in je leven. Hij wil hem waardig dragen. Like on top of the world. I can't, can't describe in words actually the emotions I'm feeling right now inside. But to wear the yellow jersey, this is a once in a lifetime opportunity and. Ik wil eruit en het op de juiste manier nam de trui over van kamergenoot Simon Gerrans. Het was opwindend voor allebei. Een mooi gebaar ook om de trui over te geven. Het was mooi ploegwerk. En het geeft aan hoe weinig egoïstisch Simon is... als een van de meest gerespecteerde renners. Oh, we hebben uh, you know, it over... Uh, Simon is echt erg blij om de jersey on te me Ik ben heel thankful dankbaar voor zijn... For that nice gesture of him, but uh, oh, we've been really good mates, you know. Since uh, since the team started, and that we've worked really well together, and uh, I think this is just. Uh Proof of uh, how unselfish Simon is as a rider, even though he's uh, one of the most respected riders in the Peloton. Ze hoopte op een etappe, maar de gele trui voor drie dagen en twee ritzegers is boven verwachting. Het is een grote omslag dit jaar voor de ploeg. Ja, um, yeah, you know, we expected. We, we, were, we were hoping for a stage win, uh, You know, to, to get the yellow jersey uh, for. This is now the third day, uh, is amazing. And then uh, you know, plus the two stage victories. You know, we would have really been happy with one stage win. Last year we were trying every day so hard. And uh, you know, we got close and close, but we never ever got to stand on the top step. So this year it's a great turnaround and uh we just everyone's just um thrilled and uh just everyone's on a high the moment. In Johannesburg waren ze door het dolle heen. Het was gele impie vrijdag. Ze droegen allemaal gele truitjes, speelden een liedje voor me. Uh, massive. It's uh they've actually called it Yellow Impie Friday back home. So uh Impie Friday. So uh they're all wearing uh yellow jerseys and stuff today, uh, or dressing in yellow to uh to show their support. So that's uh that's great to hear. And then uh, you know, they've been playing a song on the on the radio, Impie by Johnny Clegg. So uh that's been uh, the theme song for the day there. So it's been great. Permanente berichtjes herinneren hem aan het unieke feit. Hij is er echt trots op. I've just been getting constant messages about it from everyone, so uh, getting reminded about it, and uh, I'm really, really proud to be where I am today. Hij denkt veel aan Nelson Mandela, hoopt dat hij snel herstelt. Ja, yeah, I, I, I hope, uh, I hope Nelson Mandela uh, recovers fast and that, and you know, our thoughts are always with him. maillot jaune parrainé par LCL. And then de a long day riding with it uh, with with the yellow yeah uh, it was a very very long hot day but uh, you know that's uh, a great feeling to be in the yellow out there and, uh, You know, especially the team did a great job today, um, looking after me all day, and then um, obviously Canada put in a great race, so uh, they deserved this victory. But you stayed in front as well, very attentive. Yeah, I was always trying to just stay near the front, trying to uh, you know, not show any weakness. But uh, yeah, I was I was hurting out there. I'm not going to lie, but uh, it was uh, you know it was just to uh, basically stay out of trouble, and uh, you know with the guys really looking after me, it was quite easy to stay in front. But. Uh, het was quoi stressvol after 90Ks into the race. But I think we really controlled things quite well en zoals like I said, did a great job. Na de ceremonie van Albi komt hij zijn verhaal vertellen aan alle media's. Hoe attent ze moesten zijn vanwege het tempo dat Canandale maakte. Zelf zat hij ook behoorlijk voorin, oplettend. En dan wordt hij weer weggetrokken voor het volgende interview. Het is de vraag of hij morgen nog over het geheel zal vertellen. Maar in ieder geval is dit glorieus genoeg. Voor Daryl Impey en Zuid-Afrika. Een bijdrage van Jeroen Wielaerts. Terug naar het centercourt. Marcella Mesker. Ja, het is uh, 4-3. Het is uh, on -surf. Nou, nee, het is niet on -surf. Murray lijkt met een break. Maar uh, hier zie je, die krijgt nog uh, twee kansen dadelijk... om die service van Murray te breken. Voorlopig is het uh, Murray die er goed voor staat. 4-3 dus uh, voor de Brit... En uh, hij serveert nu zelf om uh, de 5-3 te maken. Goed, we blijven het volgen. Het is in ieder geval uh, superspannend daar. Zometeen terug eerst naar de Formule 1, want ook daar is het spannend. Alleen op een andere manier. Want de spanning op de Nürburgring stijgt, letterlijk. Want op, de, uh, op het uh, circuit al daar is zondag de Grand Prix van Duitsland. En iedereen let natuurlijk op de banden van Pirelli. Afgelopen zondag werd de Formule 1-race namelijk in Engeland... ontsierd. door vier klapbanden maar liefst. Het liep allemaal met een sisser af, maar uh, de schrik zit er wel goed in. En Kees van de Grind die weet alles van Formule 1 banden. Hij was namelijk eh, namens Bridgestone jarenlang bandenadviseur van Michael Schumacher en Ferrari. En van de Grind zegt dat de Formule 1 door het oog van de naald is gekropen, maar dat is nog niet alles. De problemen liggen veel dieper. Stel nu, door, ook door de alle negatieve gebeurtenissen, dat Pirelli om een of andere reden. Misschien zoiets van ja, dit is niet wat onze wereld is. Wat dan? Een Formule 1-auto kan de fantastische high-tech hebben. Maar zonder banden is er geen race. Het gevaar van de Formule 1 is natuurlijk... het draait om limieten, het opzoeken van de grenzen. Moeten we dat zo zien, dat het hier één keer erover ging? Ja, ik denk dat het bij de sport hoort. Maar wat het belangrijkste is... en ik denk dat daar ook Formule 1 door het oog van de naald gekropen is... stel dat nou precies dat, die paar kilo rubber die van die band afvliegen... in de cockpit, of spreek nog erger, de helm... Uh, of het hoofd van een uh, rijder komt, ja, dan is het leed niet te overzien. Ik hoef maar te herinneren aan het ongeluk wat gebeurd is met uh, Philippe Massa, toen hij een uh, veer van die van de auto van een ander afsprong tegen zijn helm kreeg... Hè, en die voor zijn leven moest knokken. Nou, ik kan me goed begrijpen dat vooral Masse dus in Silverstone ook daar uh, geschrokken is... En, uh, en veel commentaar geleverd heeft. En Kimi Raikkonen. De brokstukken vlogen hem om de oren, maar het raakte allemaal net niet zijn helm. Het ging links en rechts langs. Nou ja, dat is wat ik bedoel. En, en daar mag Formule 1, dus, of in ieder geval de autosport in het algemeen, blij zijn dat dit niet voor een uh, grote catastrof gezorgd heeft. Er was een engeltje in Silverstone. Nou, misschien wel vier. Ja, nou ja, laten we daar blij om zijn. Ik bedoel, uh, gelukkig is zo. En staan we hier niet uh, om iemand te herdenken. Formule 1 heeft geluk gehad. Pirelli heeft het druk gehad. Want dit is natuurlijk dramatisch voor het imago: klapbanden voor een bandenfabrikant. En dan moet je een soort CSI-achtig onderzoek doen als bandenfabrikant. Hè? Forensisch onderzoek. Ja, het belangrijkste is natuurlijk om te weten uh, waar het probleem zat: zit het probleem in de productie, zit het probleem in het ontwerp uh, van de band? Hè? Of waren het omstandigheden, bijvoorbeeld hoge curbstones of te lage bandenspanning? Het allerbelangrijkste is om zo snel mogelijk te weten... waardoor de problemen zijn ontstaan. En als je dat weet, dan kan je waarschijnlijk ook wel in korte tijd... Uh, maatregelen treffen. Het vervelende is als je niet uh, echt weet uh, waardoor het ontstaan is. En je moet dan eigenlijk op de gok iets nieuws maken. Of maar hopen dat de omstandigheden uh, nu bij de Grand Prix van Duitsland beter zijn. Dat is wel een beetje het verhaal op dit moment. Hè? Want er is veel gezegd. Maar één ding is duidelijk, er wordt gezegd het was een combinatie van factoren. Dat suggereert dat je dat nooit binnen een week allemaal op kan lossen. Nee, dit is... Uh, ik bedoel, nu, nu is eventjes uh, dat, dat voor, in dit geval voor uh, Pirelli een hele vervelende situatie. Maar wij hebben natuurlijk ook uh, in mijn tijd, toen we behoorlijk succesvol waren met het winnen van wereldtitels, ook dit soort problemen gekend. Ik moet alleen even herinneren aan, aan het debacle in, in Indianapolis. Hè. Daar had een, uh, de, dus onze tegenstander een probleem, hè, in dit geval Michelin... dat uh, daar ook uh, zeg maar banden niet helemaal veilig waren. En uiteindelijk hebben die zich terug... of tenminste de rijders uh, zijn allemaal de pits ingereden... en ontstond er een race met uh, zes auto's die op Britstondbanden stonden. Dat kan gebeuren. Het is een sport waar je tot het uiterste gaat... Ja, en nu is dat even een momentum wat uh, niet in het voordeel van Pirelli werkt. Valt dat Pirelli te verwijten? Of zegt u, nee, de Formule 1 heeft een paar jaar geleden besloten... dat de sport onvoorspelbaarder, spannender moest worden... de grenzen moesten opgezocht? Het ligt niet alleen aan de fabrikant, het ligt aan de sport in zijn geheel. Ja, ik denk dat laatste dat dat helemaal juist is. Ik denk, eh, kijk, nu komt even dit probleem, of even is misschien een understatement... maar dit probleem komt aan de oppervlakte omdat ze uit elkaar klapten. Er is natuurlijk al drie jaar eh, zijn er min of meer problemen. Rijders klagen dat ze niet meer voluit kunnen rijden... en dat is denk ik toch de essentie van de sport... om zo hard mogelijk of zo snel mogelijk die 300 kilometer af te leggen... En niet met half gas rond te rijden omdat je de banden moet sparen. De vraag is natuurlijk: is het een sport of doet het toch sport goed als er een opdracht gegeven wordt om een product te maken wat de sport spannend maakt, maar waardoor je ook allerlei risico's aangaat. Dat zijn wel dingen waarvan ik zeg de sport is een beetje doorgeslagen. En uh, men zou ook wat dieper over consequenties kunnen nadenken. Inmiddels is de situatie wel zover dat het niet in een paar dagen op te lossen is. Het is natuurlijk voor Pirelli en voor de Formule 1 heel vervelend... dat Silverstone het ene weekend is en meteen het weekend erop de Neurburgring. Dus de tijd dringt aan alle kanten. Dat is Murphy's Law. Hè. De, het, het gaat in Silverstone fout. En normaal zitten er twee weken en soms wel drie weken... tussen de ene en de andere Grand Prix. En nu is toevallig dan een twee races uh, binnen een week... Dus een hele klus. Is het verantwoord om de Grand Prix van Duitsland zo kort na de bakel in Silverstone door te laten gaan? Ja, geen enkel probleem. Want uh, ik denk dat iedereen uh, zich bewust is van, uh, van, de, van wat er gebeurd is. En je hebt natuurlijk in de eerste training, heb je al heel gauw door hoe het ervoor staat. En dan uh, kan een goede bandeman al gauw zien welke richting het opgaat. Ja, bandenexpert Kees van de Grins tegen Louis Dekker. Vandaag geen problemen. Maar mochten die er morgen wel zijn en er ontploft een achterband... dan uh, wordt het weer spannend of ze gaan staken willen of niet. Marcella, wat het tekort? Ja, matchpoint voor Andy Murray en And een tweede service van New Jersey Janowicz. Het is 5-3 voor Murray en 30-40 uh, op de service van de Pool. En een winnende return van Andy Murray. Hij maakt het gewoon in één keer af en dat is toch wel klasse hoor. Uh, na alles uh, wat er gebeurd is, die oneenigheid met de referee het dak moest dicht. En, uh, een dankbare uh, felicitatie ontvangt hij hier. Mooi lang gesprek aan het net. Uh, goede sportiviteit van deze twee mannen. Want uh, Murray ja, was denk ik toch wel een tikje bang voor die uh, alleskunner Jerzy Janowicz. En wat is hij blij, want uh, hij bereikt opnieuw de finale. Net als vorig jaar toen hij op het nippertje verloor van Roger Federer. Een glimlach op het gezicht van Andy Murray. Zien we niet zo vaak hoor, die ontspanning. Want jongen, wat is dat toch zwaar. Om hier met die lodenlast van al die Britten op je schouders te tennissen. Iedere wedstrijd moest gewonnen worden. Vandaag ook tegen de verrassing uit de halve finale. Jurzi Janowicz onthoudt die naam. Die gaan we steeds vaker zien. Een geweldige tennisser. Top 5 potentieel opzeker. En Andy Murray moest alle zeilen weer bijzetten om deze wedstrijd te winnen. Kwartfinale had hij het moeilijk tegen Verdasco. Speelde hij minder goed hoor. Kwam hij uh, aardig achter in de partij. Twee sets tegen nul. Redde zich eruit. En uh, ja, je weet nu ook. Nu is hij de komende drie uur weer met zijn team bezig. Hij gaat in een ijsbad. Hij eet straks vijftig stuks sushi. Hij uh, wordt gemasseerd anderhalf uur door twee masseurs. Hij gaat naar de persconferentie. Hij doet televisieinterviews. Dus het wordt nachtwerk voordat Andy Murray straks in zijn eigen bedje ligt. In zijn mooie dure huis in uh, Londen. Maar hij heeft het er allemaal voor over. Want ja, die droom om Wimbledon te winnen, die blijft nog steeds leven. Hij heeft één Grand Slam achter zijn naam staan, vorig jaar in New York. Dus hij weet dat hij het kan. En in dat opzicht is hij natuurlijk een stapje verder dan vorig jaar. En hij heeft ook geen Roger Federer uh, tegenover zich mm. met het uh, dak dicht. Want dat was natuurlijk vorig jaar toch een voordeeltje voor de Zwitser. Maar ja, nu treft hij wel Novak Djokovic, de nummer één. En ook dat zal een hele zware opgave worden. Maar ik denk dat hij toch... Iets meer vrij uit kan spelen. Druk is er natuurlijk altijd in zo'n finale. Maar ja, druk was er vandaag. Want hij moest winnen. Druk was er in de kwartfinale. In de finale kan hij wellicht iets losser spelen. En wie weet, speelt hij dan de wedstrijd van zijn leven? Hij zal het nodig hebben om Djokovic, die toch ook in blakende vorm is, te kloppen. Het zal een hele zware opgave worden. Maar heel Engeland hoopt met hem mee. Zondagmiddag, drie uur Nederlandse tijd. Gaan die twee matadoren hier het centenkorps? Uh, op. En dat zou me niet verwonderen als dat weer een geweldige wedstrijd wordt. Een klassieker zoals we die vandaag, met name in die eerste halve finale... tussen Del Potro en Djokovic hebben gezien. Andy Murray, he does it again. Hij staat zondag in de finale. Na het eten van 50 stuk sushi. Je zei het echt, hè? Ja, ik zei het echt. Oh. En het is ook echt waar ook. Zo. buikje vol. Zeg Even kort uh, morgen, uh, laten we de, de vrouwenfinale niet vergeten. Lisiki, Bartoli, wat verwacht je daarvan? Nou, we krijgen in ieder geval een nee, nieuwe Wimbledon kampioen. We krijgen een, een eerste Grand Slam winnares. Want zowel Lissiki als Bartoli hebben ja, dat nog nooit gehaald. Bartoli ja, stond in 2007 hier in de finale van Wimbledon. Dus die heeft het ritueel al een keertje meegemaakt. Lisicki. Ja, als je heel eerlijk bent, heeft zij wel het mooiste tennis laten zien. Een, een moeilijke weg naar de finale met uh, drie Grand Slam kampioenen die ze moesten uh, verslaan. Uh, ze had uh, stozers, ze had Schiavone, maar vooral natuurlijk Serena Williams. 3-0 stond ze achter in de derde set. Ze won van Williams. In de halve finale won ze van de nummer vier Radwanska. 3-0 achter stond ze in de derde set en ze won. Ja, ze heeft de harten hier van de, de fans uh, veroverd omdat het ja, een leuke verschijning is op de baan. Ze Lacht, ze toont er plezier, ze geniet op de baan en ze heeft een wapen en dat is de service. Ze is de hardste serveerster onder de vrouwen en eh, wat dat betreft, eh, ja neem je dat toch lekker mee eh, naar de finale. Dus misschien een heel klein voordeel voor die Duitse. Ze wordt eh, Boom Boom Bina genoemd. Sabine heet ze Boom, Boom Bina, een beetje even refererend aan Boom Boom Boris hè, van de bekker. Ja. Eh, met wie ze gepraat heeft, met wie ze advies heeft gevraagd. Eh, ik ben benieuwd eh, bij de vrouwen. Wie gaat het best met de spanning om? Bartoli ook niet uh, misselijk hoor. Die heeft geen set verloren. Erg knap. We zullen het morgen zien. Drie uur Nederlandse tijd. Lissiki tegen Bartoli. We kijken er naar uit. Dankjewel, Marcella. Tot 11 uur, NOS langs de lijn. Met Robert Bede.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 ...your captivating eyes... ...the subtle way you smile... ...sets him in a spin... ...the subtle way you smile... ...If He Should Ever Leave You van Tom Jones... De Nederlandse volleyballers die doen het hartstikke goed. Ze hebben opnieuw uh, gewonnen in de uh, World League. Finland met, met 3-1 uh, verslagen. En deelname aan de finale ronde is binnen bereik. Volleybalverslaggever Maarten Tip hier in de studio en aan de lijn. De bondscoach Edwin Benal met jou te beginnen. Edwin, dit had jij toch ook niet verwacht? Dat hadden we niet gedacht. Nee, we zijn uh, begonnen aan de, aan de World League. Met het idee om, uh, ja, om, om ervaring op te doen, om te leren, uh, om, om de kans te krijgen te goede teams te spelen. En dan ergens, ja, zullen we dan nog ergens in het middenveld landen, dachten we. Maar uh, ja, week na week uh, hebben we gewoon een hele goede prestatie uh, kunnen neerzetten. En uh, ja, dat loopt erg lekker. Dus uh, we houden vast aan, uh, aan ons idee dat we de wedstrijd van de wedstrijd bekijken. Maar Natuurlijk uh, snappen wij ook dat, dat deze positie uh, een hele bijzonder is. Is het niet ook een klein beetje zo dat je aan het begin van, uh, van het World League seizoen het misschien wel hebt gezegd om de druk bij de jongens een beetje weg te halen? Nee, dat is niet zo. Uh, ik geef wel toe dat, uh, ja, dat zo'n soort druk eigenlijk niemand goed doet. Dat is ook onzin. En om te voorstellen dat je in de zegen groep World League mee gaat doen voor, het eerste, voor de eerste keer met een nieuwe ploeg. Een, een basisteam waar je drie, vier jonge gasten hebt staan... Die, die nog helemaal niet gespeeld hebben op dit niveau. Die niet gespeeld hebben tegen uh, verschillende speelstijlen... zoals de Aziatische speelstijl, die nog niet zoveel hebben gereisd en gevolleybald. En uh, het is dan uh, eigenlijk het is niet uh, slim om te onderstellen... dat je dan ook een prestatie kan leveren. Dus, uh, ik heb ooit eens gezegd... Je kan niet, uh, als je promovendus bent in de Eredivisie... Dan, kan je, dan is niet je doelstelling de volgende keer... de volgende jaar erop de Eredivisie te winnen. Nou, en, uh, dus uh, dat hebben wij ook niet uh, zo gehanteerd. Nee. Maarten Tip, jij hebt uh, de wedstrijd van vanmiddag tegen uh, Finland heb jij uh, gezien. Het begon wat stroef, hè? Het begon stroef en Nederland verloor de eerste set. En uh, ja, blokkerend uh, liep het allemaal nog niet zo heel lekker aan de Nederlandse kant. Maar je zag gaandeweg ook wel dat, uh, dat er bij Oranje wel een soort van vertrouwen in zat... van we komen wel terug in deze wedstrijd. En gaandeweg werd Nederland ook steeds beter. En uiteindelijk hm. was het een verdiende 3-1 overwinning. Ja. En uh, dat is ook, uh, ik hoor Edwin Benne net uh, over de jonge gasten in de ploeg. We hebben een jonge spelverdeler bij dit Nederlands team, 21 jaar. Maar die, bij Vlagen staat hij te spelen alsof het een, uh, een ervaren bijna veteraan is. En dat is prachtig om te zien. Ja. Edwin, mee eens? Ja, ja mee eens. Ja, maar dat, geldt, dat geldt voor alle spellen die we, die we hebben. We hebben natuurlijk een nadige uh, mix van, uh, van leeftijden op het veld staan... Uh, dus dat is heel mooi om te zien dat iedereen zijn bijdrage levert en, en dat, met name de jonge jongens uh, dit niveau week in naar uh, week uit laten zien. Mm. Ik ben het met Maarten wel eens dat wij blokkerend uh, wat vroeg begonnen. Uh, en dat heeft alles te maken met het uh, wereldtoppen, het spel, de andere kant, de Micro Esco. Dat is een uh, zeer goede spel uh, die een paar jongens van uh, ons, die ook wel kennen en ervaren jongens hebben, hebben gespeeld. Niet Secours, bijvoorbeeld. En uh, Bietje was dan ook uh, uh, niet toevallig uh, een van de blokkeerders die, uh, die wat meer kon uitrichten en ook uh, een paar blokjes heeft kunnen, kunnen uh, neerzetten. Hmm. Maarten, ja. uh, Oranje is er nog niet. Nee, want we morgen... praten wel alsof de finale al gehaald is... maar het is zo zeker is het nog niet, toch? Nee, nou ja, de opdracht voor dit weekend was duidelijk. Twee keer winnen met 3-0 of 3-1. En dan uh, heb je het gewoon in eigen hand. Dan is Nederland geplaatst. En bij elk ander resultaat is het afwachten wat Canada doet. Uh, in Japan, tegen Japan. Uh, dus de eerste stap is nu gezet. 3-1 overwinning. Uh, dus morgen hetzelfde resultaat. En ze staan in de finale van de World League. En uh. dat, ja, wat jij ook net zei... dat zou gewoon heel knap zijn voor dit Nederlands team. Want ik denk dat niemand dat verwacht had uh, nou, van tevoren. Is het niet al knap dat het zover gekomen is? Ja, absoluut. Volgens mij, ik las laatst ook een statistiekje... dat Nederland uh, sinds uh, 2002 niet meer zoveel wedstrijden... achter elkaar gewonnen had in de World League. Nou is het zo dat het systeem iets veranderd is in de World League... en dat een ander soort poolsysteem ook uh, nu is. Maar het geeft wel aan dat deze ploeg uh, stappen zet en uh, goed bezig is. Hm. En er zijn nog verbeterpunten. Hè. We hadden het net over het blok. Dat had vandaag echt wel beter gekund in die SSZ. En zo zijn er nog wel meer punten, maar... Het is gewoon een positief punt dat deze ploeg weer op de weg terug is. En straks zou het voor deze ploeg fantastisch zijn om zich te meten... met de absolute wereldtop in die World League finale, mocht het zo ver komen. Edwin je merk je dat er binnen het team wat verandert... nu de uh, successen maar blijven komen en die finale van de World League zo dichtbij is? Nou, dat laatste, dat uh, verandert niks aan onze houding... Uh, dat de finale zo dichtbij is... Um... Wat, uh, wat wel uh, door de, door, uh, de resultaten is is, is, is ons vertrouwen, het zelfvertrouwen, is alleen maar groter geworden. Het was vandaag ook doorslaggevend, vond ik, uh, een, een, krappe, een krappe wedstrijd. We hebben maar vier punten meer gemaakt dan we vinden. En, uh, vier sets, de 23-25 of 25-23. Um, uh, belangrijk was dat wij uh, toch met de zelfvertrouwen, met een uh, overtuiging uh, en met, met de rust kunnen blijven spelen. En toch het gevoel hebben van ja, het komt wel goed. Mm. En dat heeft alles te maken met de resultaten van de laatste weken. Dus uh, ja, dat is natuurlijk een heel groot, uh, groot vertrouwen in de, gro in de groep uh, gekomen. Ja, is dat ook niet een kleine factor geluk die daarin meespeelt? Want er zijn meer wedstrijden. En mijn hoofd volgens mij Canada geloof ik dat ook zo close uh, was ja. qua, qua uitslag. Het had ook de andere kant kunnen vallen. Ja. Ja, dan ben je bij mij niet aan het goede adres. Ik, uh, dat geluk is uh, zomaar al uh, je overkomt. Uh, om, om, uh, om dit soort dingen af te dwingen moet je heel, heel hard werken. Uh, dan moet je heel veel dingen goed doen om, om uiteindelijk de voorwaarden te creëren om te kunnen winnen, überhaupt. Ja. Dus uh, ik denk dat, uh, dat het niet zo mee mee te maken heeft. We hebben heel hard gewerkt om uiteindelijk een niveau te, te halen. We hebben heel hard gewerkt uh, om uh, vanuit het niveau ook resultaten te behalen. En dat heeft ons weer het vertrouwen gegeven dat we het kunnen. Dus uh, dat is allemaal geen toeval, wat mij betreft. Maar ja, uh, wat, wat ik de meest opvallende, onopvallende speler vind, of hoe je het dan ook moet zeggen, aan de Nederlands kant, is Thomas Koelewijn. Uh, ja. Die komt ineens bovendrijven. Uh, wanneer zag jij, uh, Edwin, dat uh, Thomas Koelewijn een van jouw basisspelers werd, en dat daardoor bijvoorbeeld Rob Bontje aan de kant uh, kwam te staan? Ik heb Thomas vorig jaar 2012 uh, heb ik hem gevraagd uh, gescout. Hij speelde toen in België. En, maar hij heeft daarvoor ook uh, bij het HVA-project uh, gespeeld waar veel van die jonge jongens uh, gezeten hebben. Hoogstol uh, van Amsterdam, waar toen een uh, talententeam uh, stond, onder leiding van Fidel van en laten we Dus uh, die jongens die kende ik allemaal wel. Uh, ik was natuurlijk wel uh, gescout. Maar uh, ja, ik denk dat het, dit het goede moment was om hem in de groep te brengen. En uh, ja, zeker om te zien hoe hij zich staand, uh, staande houdt. En ook vandaag weer uh, met een paar goede service-series. Ja, zeker. Maar in service, weer een service-serverend goed aanvallend uh, denk ik een blokkeren wat minder. Ik kwam wat minder in het uh, verhaal voor. Dat had wel alles te maken met ons iets minder op paas. We eigenlijk gewoon wat minder in het spel voorkwam. Maar uh, ja, dat, dat hij een, uh, een zeer waardevolle kracht is, dat mag duidelijk zijn. En heeft Rob Bondje het er moeilijk mee dat hij aan de kant moet staan? Want ja, dat is wel de ervaren man en aanvoerder. Nee, nee, nee, nee. Kijk, uh, Rob is uh, net als alle andere spelers in mijn team uh, een, een teamspeler dat puur zang. En het is heel simpel. Uh, als de het, als het groep uh, successen heeft, dan uh, straalt dat op iedereen. Ja. Zo simpel is dat je bent volgens mij liever aan de kant bij een winnend team dan dat je bij een verliesend team uh, in de baan staat. Dus je eens kijken tegenaan. En gelukkig inmiddels ook deze jongens. En uh, volgens mij Robert is. beschrijft dit precies. Hij uh, heeft een hele belangrijke voorbeeldfunctie uh, binnen onze groep. En is natuurlijk ook mijn aanspreekpersoon uh, uh, voor allerlei zaken. Dus hij heeft uh, genoeg andere dingen te doen dan uh, alleen maar op het veld te staan. Ja, en volgens mij beschrijft dat precies hoe dit Nederlands team in elkaar zit. Ja, zo is het. Goed, uh, kort antwoord, hoeveel procent uh, kans dat er morgen uh, de finale wordt gehaald, Edwin? Ja, yeah. nou, ik zeg dan uh, ik zeg dan 70. Goed zo. Ga ervoor. Succes. Dankjewel, succes. Okay. Dag. Dank. je. Ja, dat was Maarten Tip en uh, Edwin Binnen van het volleybal. We gaan naar uh, Stef Clemens. Goedenavond Stef. Goedenavond. Waar zit je? Ik zit in mijn tent, in mijn tent Ja, ik zag het op Twitter, ja. Nou, ja, ja. <laughs> ja. Ik, ik zit in een klein tentje midden in de woonkamer. In het, <laughs> het is ongetwijfeld geen gezicht, daarom zit er ook geen foto bij, Ziet waarschijnlijk. Nee, nee, nee, nee, nee. Ja, ik heb van een lege gend de foto van de week uh, erop gezet, maar met een uh, met renner erin is het net uh, aapjes kijken. Ja, ja, ik geloof het. Hoe lang moet je erin zitten? Twaalf uur per dag. Drie de, weken lang. Twaalf uur per dag zit je in die tent? Daar slaap je dan zeker in, mag ik dan aannemen. Ja, ik slaap erin. Ja. Ik ben de hele. Nacht, uh, dus van 8 uur s avonds tot 8 uur s ochtends ben ik hier. Ja, zeg want anders kan je geen tour volgen. Nee, maar er zit, uh, het is helemaal met, uh, uh, uh, met plastic bekleed. Dus ik, uh, ik kijk eigenlijk uh, dwars door het raam kijk ik tv. Ja, wat een leven zeg. Jezus. Nou, <laughs> zeg maar, wat vond je van de eerste week? Ja, ik vond het heel leuk. Uh, ik heb uh, eerlijk gezegd niet alles gezien, want ik ben uh, ook een beetje tijd aan het inhalen met de familie. Maar uh, ja, wat ik heb gezien vond ik, vond ik toch wel heel leuk. We hebben vier, uh, vier gele truidragers gehad, we hebben zeven verschillende winnaars gehad. Dat is, uh, dat is jaren geleden volgens mij dat het zo uh, afwisselend is geweest in de Tour. Ja. Heb je nog contact gehad met de Belken jongens? Ik heb met, uh, met Robert heb ik af en toe contact, ja. ja. En, hoe staan ze ervoor? Nou ja, uh, uh, uh, ik heb dus alleen met Robert contact gehad. En, uh, ja, Robert uh, had, uh, had even de moeite om erin te komen, volgens mij, aan het begin van de week. Um, nogal. Maar... Ik heb nogal. Nou ja, nee, ja, goed. Kijk, Robert is niet aangewezen als klasmensman uh, uh, voor deze tour. Volgens mij is dat ik duidelijk gecommuniceerd uh, door de ploeg en door hemzelf. Mm -hmm. um, hij gaat voor, uh, voor, uh, voor de etappes uh, deze tour, Balkenmollema uit de klasmensman. En ja, weet je, de bergen beginnen morgen. En volgens mij gaat het dag met dag beter, laat hij op Twitter weten. Dus ja, vooral, vooral eigenlijk de etappe van zon uh, hoop ik dat hij zich kan laten zien. Ik, uh, ik zou het hem erg gunnen. Is het morgen nog, uh, ja, te vlak wil ik niet zeggen, maar misschien nog te eenvoudig? Nou, nee, ja, morgen is het natuurlijk een hele rare situatie. Want morgen uh, gaat de ploeg van de gele trui... gaat, niet, uh, gaat, die, gaat die trui waarschijnlijk niet verdedigen. Uh, en wel, uh, is natuurlijk een hele goede renner, maar niet uh, gemaakt voor de bergen. Het wordt altijd even zoeken, zo'n dag, wie dat dan wel gaat doen. Wie gaat het, uh, het, het controleren? Uh, gaat Sky dat al meteen doen? Gaan die meteen de spierballen laten zien? Hebben die de spierballen? Gaat Contador uh, zijn ploeg op kop zetten, achter een uh, eventuele ontsnapping aan? Um, en, en ja, als je lang genoeg twijfelt, kan het zomaar uh, de ontsnapping van de dag uh, gaan lopen. Kan de gele trui uh, worden weggegeven aan een, uh, aan, een, uh, aan een renner en aan een ploeg... Uh, om, om even de druk nu af te houden. Maar ja. Ja, aan de andere kant heb je natuurlijk ook Catusha en Movistar... die met uh, Rodriguez en Valverde kans maken op de overwinning... met de laatste vlakke kilometer uh, bovenop de klim. Dus het wordt, morgen wordt het een beetje pokeren, wordt het een beetje spannend... Um, en zal het denk ik ook heel lang duren voordat de groep wegrijdt. Um, dus ja, morgen is een morgen is hele, hele aparte, hele, aparte etappe, denk ik. Mooi. Oh je hoort het tune, we zijn klaar. Slaapt je vrouw ook in die tent? Wat zeg jij? Of je vrouw ook in die tent slaapt? Nee, mijn vrouw slaapt niet in de tent. Die, ja. uh, nee, de tent moet dicht blijven, jongen. Mijn vrouw die moet er af en toe uit voor de kinderen, dus... Oh, nou. Nou, toch, gezellige <laughs> Ik... nacht dan. Prima. Ja, komt goed. Ja, vrouw naar die boven, jij in de tent. Dat is ook wat. Ja. ja. <laughs> zeg Stef, bedankt. Slaap lekker. Jo, goed zo. Tot zover langs de lijn. Zometeen het oog met Pieter van der Wielen. Goedenavond.